Half uur. Christian met het NOS-journaal. Bij de zware aardbeving die Pakistan en Afghanistan heeft getroffen, zijn zeker 260 doden gevallen. Bijna alle doden vielen in Pakistan. Er zijn meer dan 1200 gewonden. Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker nog oplopen. Momenteel is er met afgelegen gebieden geen communicatie en is het donker. De beving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter is ook in China en India gevoeld. Bij een woningbrand in Hattemerbroek bij Zwolle is veel siervuurwerk ontploft. Er zijn drie mensen gewond geraakt. Op beelden is te zien hoe het vuurwerk boven de brandende woning uit elkaar knalt. Het is niet bekend hoe de drie gewonden eraan toe zijn. Volgens de brandweer zijn ze met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. In Syrië zijn sinds het begin van de maand zeker 120.000 mensen op de vlucht geslagen in de regio's Aleppo, Idlib en Hama. Ze zijn op de vlucht voor het toegenomen geweld en hebben dringend behoefte aan tenten, eten, drinken en sanitaire voorzieningen, zegt de VN. De vluchtelingen komen vooral uit Aleppo, waar het Syrische leger anderhalve week geleden een grondoffensief begon. Daarnaast heeft terreurorganisatie Islamitische Staat nieuwe gebieden ingenomen in Aleppo. Jongeren die bij de Bijenkorf werken krijgen voortaan evenveel betaald als werknemers van 23 jaar en ouder. De Bijenkorf heeft in de nieuwe CAO met de bonden afgesproken dat het jeugdloon verdwijnt. Het is het eerste bedrijf in de detailhandel dat die stap neemt. In ruil voor de afschaffing van het jeugdloon wordt de toeslag voor werken op zondag verlaagd. Werknemers kregen dubbel betaald voor werken op zondag. Dat wordt anderhalf keer het gewone loon. Vakbonden strijden al langer voor afschaffing van het minimum jeugdloon. Turner Epker's Epke Zonderland kan zijn wereldtitel op rek niet verdedigen. Op de WK in Glasgow wist hij zich niet te plaatsen voor de finale. Alleen Jurie van Gelder heeft nog zicht op een finale plaats. Hij staat voorlopig zesde in het klassement van de ringen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen zonnig en droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het.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 uh, het voedsel voor de geest, hè? Dat je dus ja. de Bijbel leert lezen en de omgang met hier Jezus. Nou, heel hartelijk bedankt voor dit interview. Ja, en dag, uh, dag. een hele fijne dag nog verder.